Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die de straat op gaan om te demonstreren... mogen over een tijdje geen bivakmuts of sjaal meer voor hun gezicht dragen. De Tweede Kamer wil dat er een verbod komt op gezichtbedekkende kleding bij demonstraties. Op die manier moet het voor de politie makkelijker worden om de boel in goede banen te leiden, is het idee. En als de boel wordt verstoord door reelschoppers, kunnen die er makkelijker uit worden gepikt. Het plan komt van JA21 en de SGP. De partijen willen dat minister Uitermark van Binnenlandse Zaken ermee aan de slag gaat. Asielzoekers die niet meer terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel... kunnen voorlopig overnachten in Zutphen. Volgens Omroep Gelderland zijn daar honderd bedden neergezet in een sporthal. Vorige week was het weer te druk in Ter Apel... Mensen dreigden buiten te moeten slapen. Op het laatste moment kon er toen opvang worden geregeld in andere plaatsen. In het Noord-Hollandse Uitgeest is gisteravond een leegstaande school in vlammen opgegaan. In de buurt kijken ze er niet van op, want het was al vaker raak, vertelt deze vrouw. Er was hier schering in inslag met uh, een jongelui wat naar binnen liep en oh ja. uh, op het dak liep. Er uh, was al eerder brand geweest, toen was ze vroeg onder controle. Dus het, uh, ja, de... het was eigenlijk bijna wachten op dat het nog een keer zou gebeuren. Ja, eigenlijk wel. De politie is op zoek naar twee jongens die uit het gebouw zouden zijn weggerend. En fans van deze wereldberoemde serie kunnen een iconisch item in handen krijgen. Dat is natuurlijk Friends. Vandaag worden er meer dan 100 items uit de populaire serie geveild. Vanaf 7 uur vanavond kun je onder meer bieden op een replica van de bekende Oranje Bank uit het stamcafé van de hoofdrolspelers, een uithangbord van dat café en een kooltrui van Jennifer Aniston's karakter Rachel. De kledingstukken zullen waarschijnlijk rond de 900 euro per stuk opleveren.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 Tussen Schiphol en knopend de Nieuwe meer vijf minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed.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 het bangst. Het bangst. Het bangst. Dat was een prachtig lied van Joep van het Hek uh, over Alzheimer. En het is vandaag Wereld Alzheimer Dag. Dus daar gaan we zo over praten met uh, Leontien Strijber, die we al een telefoon hebben. Uh, Zeker. Fijn Leontien, wat je er alweer bent. Uh, hier... Het klinkt een beetje ver weg, hoor. Dat kan komen, want de microfoon staat iets te ver. Nu beter. Oh, ja, dit is beter. Gelukkig. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat prachtig, wat prachtig van Joep van ik. Ja, hè, is heel erg mooi. Heel mooi. Nou, het is vandaag Wereld Alzheimer dag. Zeker. Uh, hebben ja. We hebben heel veel werelddagen tegenwoordig. Uh, maar Wereld Alzheimer dag is er wel eentje die je uitspringt. Uh, qua belangrijkheid en ook wat die heel veel beleefd wordt. Uh -huh. Kun jij ons vertellen uh, waarom wereld Alzheimer Dag nog steeds belangrijk is of steeds belangrijker Oeh, wordt? Heb je even, hoe lang mag ik? <laughs> dat vraag je me altijd. Ja, altijd. Alzheimer Dag is echt gigantisch belangrijk. Ik bedoel, er komen vijf mensen per uur bij met een of andere vorm van een haperend brein, hè, zoals wij dat noemen bij zijn stroom. Dat ja. is natuurlijk een vorm van dementie. Er zijn vijftig verschillende vormen en Alzheimer is de meest voorkomende. En um, ja, ondanks het feit dat we er zo ontzettend veel mee te maken hebben, voor of laat, links of rechts om je buurman of jezelf of je partner, ik bedoel, het is nou eenmaal wat het is, volksziekte nummer één, ja. weten we er eigenlijk met z'n allen nog heel weinig van. Hoe moet je daar nou mee omgaan? En daarom, ja, dat kan het kan er niet vaak genoeg over gaan. Want het scheelt zo ongelooflijk dat als je ermee te maken krijgt, dat je dan een beetje weet, oké, okay, hoe kunnen we nou nog, hoe kunnen we het leven nog een beetje leuk hebben samen of alleen of ja, wat is daarvoor nodig? Dus ja, gigantisch belangrijk. En is het leven nog een beetje leuk te maken. Want veel Absolute. mensen die zien Absolute. Alzheimer natuurlijk als een drama. Uh... Nee, ja, maar dat is juist het grote probleem waar we enorm tegen vechten... tegen dat imago vooropgesteld. Het is natuurlijk een verschrikkelijke ziekte. Ja. Maar als je hem krijgt, dan kan er nog verschrikkelijk veel wel. Nou, en dat is wat wij natuurlijk gewoon al twaalf jaar bij wijze van spreken... dag in, dag uit bij Zandstram laten zien. Het zijn mensen zoals jij en ik. We kunnen het allemaal krijgen... En wat wil je dan wel, weet je wel? Wat, Hoe wil je dat er met je omgaan wordt? En wat wil je vooral niet? Nou, iedereen, elk mens... wil nog steeds van betekenis zijn. En dat kan. Als wij maar leren, als samenleving... en daar zit wel de crux... hoe we naar nou mee om moeten gaan. Dus ik dacht... Ik ben nu net, we zitten net in de try-out fase... van een masterclass die ik ontwikkeld heb... op basis van mijn boek. Ja. En ik dacht, misschien is het wel interessant voor de luisteraars. Daar hebben we ook negen coachkaarten van. Ik dacht, zal ik er al een paar van doornemen? Vind je dat een goed idee? Ja, dat vind ik een heel leuk idee. En die masterclass, nou. is, die, uh, is die dan speciaal voor... Uh, mensen die afgestudeerd zijn in de zorg? Of is dat nou juist... Nee, of niet. Kijk. Goeie vraag. Ja. is dus nu de try-out. We gaan er in februari mee starten. Het ja. is op basis van mijn boek. Het hapende de brei, nieuwe kijk op dementie. Het is voor professionals dus haakjes zorgprofessionals dus daar kan jij zijn daar kan iedereen zijn iedereen die affiniteit heeft met het onderwerp geen ervaring wel ervaring die kunnen dat allemaal doen uh, ja, zo. En een mantelzorger zou die ook naar die masterclass Nou, kunnen? in eerste instantie is dit nu dit keer ja. voor de professionals. Ja. Maar ja, mantelzorgers zijn soms ook professional, dus dat is een breed begrip. We gaan natuurlijk ook niet heel streng naar een zijn. Maar misschien wordt hier op basis hiervan weer nog weer iets specifieks voor okay. de mantelzorgers ontwikkeld. Maar dat is nog een beetje toekomstmuziek. Misschien masterclass light, die komt er achteraan. Ja, misschien ja. dat zou wel een mooi woord zijn. Maar <laughs> als ik blad luid. Oké, okay. okay. in de coachkaart nummer 1. Ja. Super belangrijk. Zie de mens. Dus zie niet de ziekte, zie de mens. Dat heeft die mens met Alzheimer verschrikkelijk nodig... want vaak weet hij helemaal niet dat hij ziek is. Begrijp de ziekte. Dat is heel belangrijk. Ja. Kijk niet te veel vooruit of achterom. Ben vooral in het nu. Er is veel meer over te zeggen, maar ik zee ze even doorheen. En als je het interessant vindt, Roy... dan gaan we nog een keer wat afspreken. Want het is dik best veel informatie. Coachkaart 2. Leer improviseren... Ben spelenderwijs in contact, beweging en laat vooral los wat vastzit. Nou, um, hier kunnen we een heel college over geven. Gaan we het ja. nu niet doen. Um, Coachkaart 3. Laat je hoofd los. Wij, zijn, wij mensen zijn heel erg breinig ingesteld. We doen alles met ons hoofd, met ons verstand. We vergeten ons lijf heel vaak. Daardoor ontstaan er ook heel veel ziektes, maar dat is een ander onderwerp. We moeten meer in dat lijf, meer, ja, minder denken, meer beleven, meer doen en aanvoelen. Dus we moeten veel met ons gevoel werken, met ons hart. Coach Card 4, breng beweging. Mensen met een haper en brein met Alzheimer kunnen zelf op een bepaald moment geen initiatief meer nemen. Dus ze hebben onze energie nodig. Dus dan moet een steentje in die vijver, klein of groot, maakt niet uit. Als ja. er maar een steentje in die vijver gaat, als er maar rimpelingen ontstaan. Zal ik dan doorgaan? Ja, zeker. Oh, Oké. Okay. Roodskaart 5. Maak het niet te zwaar. Dat is super moeilijk, hè? want het is een dodelijke ziekte. Maar niet meteen. Je kan er nog 8, 9. Ik heb een meneer bij de club, die zit al elf jaar bij ons. Dus maak het niet te zwaar, want die mens weet niet dat hij ziek is. Ja. Kies voor luchtig, vrolijk en licht. En gebruik durf, plezier en vooral ook humor. Hou het positief. Coach Kart 6. Spreek hartentaal. Ook heel ingewikkeld voor heel veel mensen. Ja. Gebruik je hart. Weet je, het hart is niet de dement. Mensen zijn niet gek. Er wordt altijd gedacht dat mensen gek zijn, maar ze zijn niet gek. <lacht> ik bedoel, alles, alles doet het nog, alleen er gaat iets mis in dat brein. Maar de rest van het lijf functioneert prima, bij wijze van spreken. Dus gebruik taal gericht op een goed gevoel. Geen verstandstaal. Maar het kan gewoon niet meer zoals we het altijd gedaan hebben. Dus wat ik dan doe, breinig, want dat is gewoon te abstract. Uh, Coachkaart 7, creëer ja. wijgevoel. gevoel Leef vanuit saamhorigheid en gelijkwaardigheid. En je zal het met me eens zijn, Roy. Dat is niet alleen belangrijk voor mensen met een van trein. Zeker niet. Dat is voor Dat... ons allemaal belangrijk. Ja. Vriendschap. Het gaat over wij-denken. Ga niet iemand aanwijzen, oh ja, hij heeft het ook. Dat is echt verschrikkelijk, want dan voel je je gewoon buitengesloten. Het gaat echt om interactie, om persoonlijk contact. Leef als een kunstenaar. Stel je open, ontwikkel je. Je bent je eigen instrument en uiteindelijk, dat is onderdeel van onze filosofie, is elk mens creatief. Ieder kind, iedereen wordt creatief geboren, alleen leren we dat af. Ja. En Dat heb je super nodig in de omgang met. En dan als laatste, die zal je misschien verbazen, ik heb het ooit letterlijk tegen iemand gezegd. Tegen een, een, een mantelzorger, ging over haar moeders, helemaal wanhopig, liep ontzettend vast moeder wilde niks, dan heb ik gezegd... vandaag begint je leven als acteur. En nieuw omgaan met een haperend brein... Hè, dus omgaan met mensen met een haperend brein... gaat eigenlijk over mindset, het gaat over vaardigheden. Ja, en daarmee ja, kan je het eigenlijk niet verkeerd doen. Maar je moet wel een beetje spelen. Als je te serieus blijft, dan wordt het heel lastig. Ja, en wat ik nou interessant is van al die dingen die je nu opdoet van die coachkaarten, is het gaat ja. inderdaad allemaal eigenlijk om... De omgeving of degene die zorgt. Absoluut. Um, dus... dat, is, dat is mooi dat je dat eruit haalt. Want dat is ook precies zeg maar, wat de opdracht is. En wat ook super moeilijk is. Kijk, met alle respect, die mensen met een haver en brein met Alzheimer die is ziek. Weet je wel, daar, ja. daar, daar we moeten van die schouders af. Want we hebben vaak laten we, verwachten, hebben we veel te hoge verwachtingen. Waardoor je keer op keer teleurgesteld wordt. Dus als je daarmee begint, oké, okay, dit is het gegeven. Hoe gaan we daar nu op een andere manier mee om? En die verandering, die energie, moet komen van de omgeving. Dus van de naaste, van de familie, van de vrienden, het netwerk en zeg maar van de professionals. Ja, ja, daar, ja. Ligt, daar ligt de opdracht. Alleen heel veel mensen weten dat nog niet, want het gaat daar niet zo vaak over. Ja, je moet het ook dus eigenlijk eerst accepteren. En daarna moet je je gedrag uh, en je verwachtingen aanpassen. Nou ja, samengevat. Heel samengevat en simpel gezegd, daar komt het in feite op neer. Kijk, als jij blijft vechten, als jij niet accepteert wat er aan de hand is... ja, dan wordt het voor, de, voor degene die ermee om moet gaan wordt het nog zwaarder dan het al is. Want ja. het is topsport. En het wordt voor die mensen met een haperend brein ook verschrikkelijk, weet je. Ja. Ik bedoel, want die kan er namelijk niks aan doen. Die, die, ja, het overkomt je. Ja. En de mensen met een haperend brein... die uh, dat Klinkt misschien een rare vraag, maar uh, zijn die ook wel die, gelukkig? Die zijn. Die, als, als, als, de, als dit klimaat er is. Hè, ja? Ik heb het altijd over wat, hè, wat wij dan met soms doen, is een klimaat creëren. Als je die dat positieve, als je zorgt dat je omgeving positief is, dat, het, dat je dat je aanspraak doet op hun gevoel. Dat je hun het gevoel geeft dat ze waardevol zijn. In plaats van. Ja, je bent afgeschreven, want je bent ziek. Dan is, is gebeuren er magische dingen. Dan. dan ja, ik zou bijna zeggen, kom een paar dagen aan meedraaien bij zonstroom en dan ga je ja. het zelf zien, dan ga je het voelen. Dat is ook heel vaak wat ik terugkrijg van mensen. Als ze eindelijk binnen zijn. Want mensen wachten veel te lang. Want dan zeggen ze, ja, mijn partner is er niet aan toe. Nee, de familie is er vaak niet aan toe. Ja. Als die persoon met een aard binnenkomt... is er bijna een soort van opluchting. Maar eigenlijk is er ook opluchting bij de familie. Omdat ze zoiets hebben. Hé, het is hier leuk. er wordt hier gelachen. Nou zeg, ik zie allemaal blije mensen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dus die paar keer dat ik geweest ben. Het is een ander beeld met is... wat er in de maatschappij heerst. Dus daar ja, vecht ik al tussen aanhalingstekens al twaalf jaar. Uh, ik ga dat denk ik ook niet veranderen. <laughs> nog in mijn leven, maar ik doe mijn best. Maar het is, als we anders gaan kijken, als we een andere bril opzetten, en met veel meer openheid en veel meer vanuit onze hart, dan ga je gewoon veel meer nog die mens in die zieke mens zien. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ik, denk, uh, ik ben zelf natuurlijk wel eens langs geweest, en ja. eigenlijk bijna altijd als je in zandstroom komt, lijkt het wel op een feestje is. Nou ja, dat is muziek, dat het zomer, uiteindelijk is gezongen, het... Ja, dat is onderdeel van het klimaat, wat wij, wat wij, omdat wij weten zeg maar, vanuit die visie dat dat, mens, dat, dat positieve... Dus ja, we zijn de hele dag ook, hè, niet de hele dag, maar complimenten aan het uitdelen, mensen verbinden. Omdat, en het gaat daar de hele tijd over, je moet jezelf eigenlijk een soort van dwingen om te zien dat daar nog steeds, ondanks die verschrikkelijke ziekte, een mens van waarde voor je staat. Ja. En elk mens is van waarde, elk mens is uniek, om nog maar zo'n cliché te gebruiken, en elk mens heeft kwaliteiten en talenten. Dus ook al heb jij een vorm van een haper en brein, daar zijn honderdduizend verschillende vormen in, dan ben jij nog steeds dat prachtige mens wat jij altijd geweest bent. Alleen, je hebt je omgeving nodig om je daar af en toe aan te helpen herinneren. Nou, dat is een hele mooie. Um, ja. Dat is wat ik wil vraag. Het is Wereld Alzheimer Dag. Uh, is, ja. is er iets speciaals te doen? Of kunnen mensen iets speciaals bijdragen? Of heb je nog een tip voor mensen om je bij te stellen? Ik zou, ik zou zelf iedereen willen adviseren. Ik ben er zelf net mee bezig. Er is echt een hele mooie podcast uitge, nou, uitgekomen. En dan moet ik even goed denken of ik nu de titel uh, weet. Terwijl, terwijl je weet, zo heet die podcast... Ja. Dat is in samenwerking met hoogleraar Annemai T. En aan het woord is een man die heeft nieuwe body dementie, maar hij was altijd reclame maken en copyright. En die podcast is, wordt gemaakt door een, door een jongeman, 25... die er zelf super bang was is om het te krijgen. Maar het is zo'n ontzettend mooie, goede, inhoudelijke podcast. Er kwamen ook experts aan het woord... Uh, dus ja, ik ben daar zelf helemaal uh, ja, heel enthousiast over. Ja. Dus ik zou dat mensen willen aanraden om daar eens naar te luisteren. Omdat het je gewoon meer inzicht geeft. Oké, okay, en ik zou zeggen, dat vind ik zelf dan. Uh, jouw boek is waarschijnlijk nog steeds verkrijgbaar. Absoluut, bij de Hapen en zo. Het, het Brein. Ja. Een nieuw kijk op dementie. Wat misschien ook leuk is om te weten is dat wij bij Zondstrom iedere vierde woensdag van de maand is het Zondstrom open. We hebben nu aanstaande woensdag de 41ste editie... Mensen zijn welkom. Het is van 11 tot 1 uur. Inloop om half 11. Ja. En het eerste uur zijn we met de gasten beneden in de tuinkamer. We weten nooit wie dat is. Dat kan van de buurvrouw tot kleinkinderen tot weet ik veel de wethouder. Noem maar op, het mag allemaal. En dan het tweede uur komen onze clubleden erbij. We hebben geen patiënten, geen cliënten, maar clubleden. Ja. En dan leven we eigenlijk ons leven zoals we dat altijd doen bij Zandstroom. En dan gaat iedereen blij en opgetild de deur uit. Nou, ik vind het heel erg mooi. Ik adviseer wel mensen om te zeggen: Nou, ik heb wat weinig tijd. Want woensdag is bijvoorbeeld voor mij, zoals ik, altijd een dag dat ik gewoon aan het werk ben. Ja. Jouw boek is heel erg inzichtelijk geschreven, het is niet te moeilijk. Dus zou je een keer willen verdiepen, zonder dat je zegt: Nou, ik word meteen geconfronteerd met die dingen. verdiep je er eens in en lees gewoon het boek. Zelfs ja, lees het niet... boek. Ja. En het is, ik heb het echt geschreven vanuit vanuit heel erg diep gevoel van het is bedoeld voor, in eerste instantie voor de familie. Weet ja. je want daar Daarom. zit de grootste ja. pijn. Ik bedoel, ik ben professional, dat is toch een ander verhaal oh, wanneer je te maken krijgt met je eigen partner die je gaat vergeten. Ja. En dan, ja, het, het helpt, het helpt echt enorm als je er iets meer over weet. Nou, dankjewel. We hebben in ieder geval weer een boer luisteraars kunnen informeren vandaag. Oké, okay, gelukkig. Uh, ja. En uh, ik, uh, ja, ik wens je een fijne wereld Alzheimer Dag. En alle bewoners en alle mensen die aan de ziekte lijden ook een hele ja. fijne dag. Speciaal. Oké, okay. en jij ook een fijne dag, uh, uh, Roy. En Dank. dankjewel weer. Dankjewel Leontien. Oké, okay, dag, dag. Dag.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 genoten van een heerlijk stukje muziek, maar ik weet alleen niet wie het was. Maar dat met... Neil Jong met Old Man. Neil Young met Old Man. Nou, uh, ik ben bijna jarig, misschien is het daarvoor. We gaan uh, verder naar ons volgende interview. Uh, en we gaan praten met de Zandvoortse fotograaf Joyce Goverde. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Gelukkig. Ja. Ja. En die heeft een, een hele interessante fotoserie gemaakt van Zandvoortse helden. Uh, en dan gaat het niet over de Tweede Wereldoorlog of iets dergelijks, nee. maar het nee. gaat over andere helden. Ja, dat klopt. Ja, vertel het gaat eens. over de helden van de KNRM in Zandvoort. Uh, dit jaar heeft de KNRM landelijk een 200-jarig jubileum. Ja. Dat is veel mensen al wel opgevallen, denk ik. Uh, dat initiatief uh, komt uh, vanuit het landelijk uh, KNRM. Uh, en is zo opgezet dat er een, een tentoonstelling in Amsterdam is uh, gestart. En daarna is bij alle maritieme musea die een museum hebben, zeg maar waar een station is... Uh, doen de, de lokale musea mee om een eigen tentoonstelling uh, te doen over de redders op zee. En uh, nou ja, zo ook een Museum. En uh, nou, oud-directrice Heli Jansen, die heeft mij, ik uh, denk meer dan een jaar geleden, gevraagd of dat ik niet een invulling wilde geven om onze lokale helden dus uh, te fotograferen. Want we waren in Amsterdam erg onder de indruk van de portretserie daar, uh, uh, de landelijke portretserie. En toen ontstond het idee van nou, uh, kunnen we dit dan niet met onze lokale helden gaan doen? Daar heb ik meteen ja op gezegd. Fantastisch. Ja. En nou, voordat we naar de foto's gaan... Ja. je zegt lokale helden. Ja. Um, uh, misschien weet niet iedereen het... maar de mensen die werken bij de KNRM... zijn allemaal vrijwilligers. Ja, dat zijn allemaal vrijwilligers. Uh, ja, en die moet je voorstellen dat zij hebben allemaal een pieper op zak hebben. Uh, dus een beetje, het werkt hetzelfde... Hè, als wat veel mensen van de brandweer wel kennen. Als de pieper gaat, dan uh, moet je rennen. En ze moeten volgens mij binnen 10 of 15 minuten daar kunnen zijn... Uh, oh nee, binnen 10 minuten daar zijn en binnen 15 minuten in het water. Sorry mensen, als ik het niet goed zeg. Uh, dus dat is heel snel, dus je moet je voorstellen dat het ook best wel een impact op je gezin heeft. Uh, uh, of op je familie, uh, uh, als je met een partner woont. Uh, dat je s avonds lekker zit te de, de piepen gaat en, uh, en je bent weg. Dus het werkt het best wel veel uh, van je persoonlijke leven om je aan te melden bij de KNRM. Maar uh, nou ja, de verhalen die ik daar heb aangetroffen zijn zo mooi en zo ja, uit het leven gegrepen... En Al deze mensen bij de KNRM en Zandvoort... daarom mogen ze ook met recht Zandvoorts helden noemen... hebben echt het hart op de juiste plek... en zetten juist dat stapje meer om... Uh Mensen en dieren te redden voor onze kust. Dus of, maar voordat uh, er nooit meer vrijwilligers komen. Ze hebben wel shifts, toch? Dus ja, ja, ja, ja, ze ja mogen, zeker. Mogen zeker. Volgende ja, ja, op ja, ja, ja, ja. Of Nee, er familie. wordt wel het een en ander op elkaar afgestemd. <coughs> dus, uh, je staat niet uh, het hele jaar door 24-7 uh, aan. Dat wordt allemaal met elkaar afgestemd. Dus je hebt dagen ja, dat ja. je dat wel uh, de pieper aanstaat en uh, dagen niet. Gelukkig. Dus nee hoor, ja. nee. Zo wil ik het niet. Uh, nee, er komen uh, misschien wel mensen die zeggen wat inspirerend. Ja, en, uh, nou, het is zeker ja. inspirerend. En ik zou zeggen, als je nieuwsgierig bent, je bent altijd welkom bij het boothuis. Dat heb ik zelf dus ook ervaren, hè. Want ik ben. En, uh, nu al negen maanden daar kind aan huis. Ja. Uh, uh, Voor deze portretserie. Maar uh, nou ja, iedereen is welkom. Ze laten heel graag zien uh, wat het allemaal inhoudt. Ze vertellen je heel graag alle verhalen. En het is een supermooie club met mensen. Dus uh, ja, iedereen die nieuwsgierig is. en als je iets meer wil weten over elkaar. de Kamer en mijn Zandvoort. kan zeggen: ga er even langs. Ja. ja, ja. En de portretten die staan natuurlijk niet in het Standvoorts Museum. Maar... Uh, ja, de portretten staan in het Standvoorts Museum. Op Allemaal. de bovenetage ja. uh, ah. er hangt een uh, fotoserie uitgeprint. Uh, dus daar kun je ze gaan bekijken. Want het is onderdeel van de tentoonstelling Radars op Zee. Ja? Uh, maar om, uh, wat eigenlijk het doel van deze opdracht was... is de verhalen van de KNRM eigenlijk uit het boothuis halen... En ja. naar Zandvoort brengen, Dus dat meer mensen de verhalen van de KNRM kunnen ontdekken. En wat is dan beter dan de billboards die we aan het, uh, aan het boulevard dat hebben? Dat bedoelde ik, ja. ja. Dus daar zijn ze nu te bewonderen. En uh, nou, ik vond het zelf enorm indrukwekkend de eerste keer dat ik ze zag ook. Uh, en iedere keer nog als ik er langs loop. Het, is, het, het zijn, uh, ja, op zo'n groot formaat zijn die foto's natuurlijk heel indrukwekkend. Ja. Ik heb ze allemaal best wel dicht op de huid gefotografeerd. Dus het zijn best wel vaak close-up uh, portretten omdat ik de kracht van de mensen heel graag wilde laten zien. Dus dat is ook wel een beetje hè, mijn, uh, mijn handtekening in mijn fotografie. Het is geen glamour fotografie, het, is echt van, ja, het gaat is van de echt, persoon. Ja, precies. En ik heb eigenlijk bij iedereen gekeken van nou, wat is je verhaal? Uh, wie ben jij? Uh, wat, wat willen we vertellen? Uh, en daar een vorm bij gezocht. Uh, om dat uh, in mijn fotografie uh, terug te laten komen. Ja. Dus uh, Ja. En ik, ik heb ook een vraag, want als je naar deze foto's kijkt... Dan zie je ja. heel veel verschillende mensen. Ik zou straks, ja. straks wel wat vragen stellen over ja. een paar. Ja. Uh, maar ik zie ook uh, een, een aantal uh, hele jonge mensen. Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat die mogen nog niet eens op de Nee, op, die op mogen nog niet eens op de boot. Nee, die nee, nee, ja, nee, mogen ja. ook niet op de boot, geloof ik. Dus uh, <kwijnt> ja. nee, nee, dat klopt. Uh, nou, het idee achter dit verhaal was... Is, uh, omdat natuurlijk het uh, zoveel impact op je leven heeft... Uh, heb ik... Uh, achter, achter, kleinkinderen, achter, kleinkinderen, kleinkinderen, kinderen, uh, eigenlijk de hele community om het uh, Zandvoort uh, KNRM geprobeerd te fotograferen, en deze, deze mensen die ik uh, bereid heb gekregen om uh, aan dit project mee te werken. Dus ja, je ziet zeker kinderen en ik denk dat het ook goed is om, om je te beseffen dat uh, deze kinderen opgroeien met een ouder die hè, uh, zich op deze manier voor de maatschappij inzet. Dus deze kinderen krijgen daarin een heel mooi voorbeeld. En 9 van de 10 kinderen zegt dat ze zelf later ook bij de KNRM willen. Dus wat dan interessant is, is om te kijken... van wat, wat heeft hun kind daarover te vertellen? Van, zij vinden hun vader of moeder echt een held. En uh, zijn heel erg trots op dat uh, bijvoorbeeld hun moeder ook zeehondjes redt. En uh, dat soort dingen. Dus het, Kijk, lid zijn bij de KNRM ben je niet alleen, weet je wel. Uh, je hele gezin, het heeft invloed op je hele gezin. En bij sommige mensen zelfs... Uh, is het een leidraad door de hele familie? Wordt het echt van generatie op generatie... op generatie op generatie doorgegeven? Ja. En dat wilde ik natuurlijk wel ook laten zien... in deze fotoserie. Dus ook bijvoorbeeld door een achterachterkleindochter en dat soort... Uh... Mensen. Dus ja. Ja, ja, nee, je ziet mensen ja. van alle generaties. Ja. Ik zie een foto van een mevrouw die heet Yvonne, die heeft een heel oud certificaat in een lijst in de hand. Ja, klopt. Uh, wat, wat betekent dat bijvoorbeeld? Nou, dit is het certificaat uh, van haar. Uh, zij is de achterkleindochter van een oude ja. uh, En haar uh, opa heeft uh, heel veel reddingen vroeger gedaan, is uh, uh, betrokken geweest bij uh, een aantal reddingen. En wat ...toen heel erg gevaarlijk was. Je moet je voorstellen dat in die tijd... Uh, ...hadden ze nog een, een, ja, een roeiboot met, uh, met uh, zeg je dat? Paddles. Ja, ze uh, uh, moesten uh, echt peddelen. Dat is echt een heel ander verhaal... ...dan de hippe, ja. moderne machines... ...die ze nu uh, tegenwoordig hebben aan boten. Uh, dus het was toen echt heel erg gevaarlijk uh, werk. Dus dat is echt een, van een andere categorie. En hij heeft deze uh, oorkonde gekregen... ...omdat hij uh, ja, bij meerdere reddingen aanwezig was... Ja. Dus weer, dat is weer de, een mooie afbeelding van, van hoe ver het terug gaat. Ja, ja, het gaat ja. ja, het gaat inderdaad heel erg terug. Ja, ja, ja. ja. En ik zie ook een, een, een meneer, Onno, met een, een baret op. Ja. Het is nog niet zo dat je een uniform draagt als je bij de. Nee, uh... nee dit is Onno. Uh, Onno is een man die. Uh, uh, hij heeft, dit is de uh, outfit die Onno draagt als hij de vierdaagse van Nijmegen loopt. Oh. Um, nou, ik kom oh. natuurlijk uit die buurt, dus de vierdaagse ja. Nijmegen is mij wel bekend. <laughs> um, um, en Onno is uh, dit jaar heeft hij ook uh, de vierdaagse gelopen. Hij had zelfs een jubileum en hij heeft best wel veel geld ingezameld uh, voor, voor de KNRM in Zandvoort. En hij liep dit jaar voor de 25e keer, de vierdaagse. En hij wilde dat eigenlijk samenvoegen met een soort van sponsoractie crowdfunding. Uh, en dat heeft hij voor KNRM Station uh, bij elkaar gelopen. Dus vandaar dat je hem ziet in zijn... zijn dit is een KNRM Sponsorshirt. En zijn rugzak op. En uh, uh, ja, die vlag die heeft een naam, maar die ben ik even kwijt. Dit is echt uh, zijn outfit, zoals hij ook de vier dagen zou lopen. En dat had ik aan hem gevraagd: van, kunnen we je zo op de foto zetten? Dus nou, dat hebben we op die manier ja, gedaan. Dat, dat ja, dat geeft, uh, geeft meer, uh, meer verhaal. Ja, en ik, ik zie ook uh, bijvoorbeeld uh, een, Joshua. Die heeft een ja. heel klein bootje in zijn handen. Ja, klopt. Het is een zwart-wit foto als een van de weinigen. Uh, Daar voelde hij mij ook op. Uh, ja, nou, ja, het is een mix van zwart-wit foto's ja. en kleurfoto's. Uh, kleur. Joshua is de zoon van uh, Jan Willem. Uh, Jan Willem is schipper uh, hier bij de KNR in Zandvoort. Dus vandaar dat ik sowieso iets met een schip wilde doen. Ik heb ook een aantal thematische foto's dus gemaakt waarvan deze er eentje is. Joshua zit zelf bij de reddingsbrigade. Dus hij heeft ook nog de polen aan van de Zandvoortse redding, reddingsbrigade. Uh, en uh, er zijn twee schepen uh, die, die bij de KNRM staan, de modelschepen. Uh, waar vroeger uh, ja, ook een reddingsverhaal mee is. Dus ik heb gevraagd dat ik deze mocht gebruiken uh, um, om het verhaal mee uit te beelden. En dat mocht. Dus Joshua waar je zelf bij de reddingsbrigade? Ja, en ja. zijn vader is, uh, uh, is schipper, schipper van de, de KNRM. De... Ja, dus uh, geïnspireerd. Ja. Ja, uh, of geïnspireerd. Dus ja, uh, de, de, de, de, de hele familie. Ja, ja, ja, zeker. En uh, nou ja, ze werken ook wel eens samen, want uh, zoals je weet, dan werkt de kustwacht samen met de reddingsbrigade en de KNRM. Bijvoorbeeld bij zoekacties ja. en dergelijke. Uh, ja, Daar kunnen zij allemaal veel meer over vertellen dan ik. Maar uh, ja, ik heb inderdaad wel eens gehoord dat ze ook wel samengewerkt hebben. Dus. Uh, ja. ja, je hebt natuurlijk heel veel verhalen gehoord als je ja, een gemaakt ook. Ja, heel ja. ja. Heel indrukwekkende verhalen ook. Hele mooie verhalen, hele grappige, bizarre verhalen. Ja, het gaat eigenlijk alle kanten op. En we hebben een hele tijd geleden ook toen... Ik wilde echt dat het een community project in Zandvoort zou gaan worden. Dus dat iedereen die een verhaal zou hebben over de KNRM en die mee zou willen doen aan dit project, eraan mee kon doen. Dus daar is ook een oproep voor geweest... Via Facebook groepen en dat soort dingen. Ja. En daar hebben inderdaad ook echt al een aantal mensen op gereageerd... die, die je terugziet in deze fotoserie. Dus dat vind ik heel erg leuk. En de achtergrond van de ja, foto's he, die jij nu vertelt... Ja. Uh, kunnen mensen die geïnteresseerd zijn die ook uh, halen. Want ze kunnen de foto's ja. zien, maar uh, hoe ja. kom je die informatie bijvoorbeeld? Ja, nou daar heb ik iets leuks voor bedacht. Uh, want zeker ook als je de billboards, uh, ja. als je zo in de billboards hebt staan... vond ik het zonde om... Uh, ja, daar hele teksten en alles bij te zetten. Want de foto moet eigenlijk zijn werk doen en aangrijpend zijn. Er staat een quote onderaan de. dus dat is even een korte samenvatting. En er staat een QR-code naast. En die QR-code gaat naar een website en voor de mensen thuis die niet daar lopen. Je kan gaan naar zandvoorthelden.nl en daar zie je een overzicht van alle foto's. Als je op een foto klikt, bijvoorbeeld ik klik nu even op de foto van Frans... Uh, dan zie je zijn naam en zijn functie. En dan staat het verhaal uh, onder toegelicht. En we hebben alle, met hulp van de, de vrijwilligers van de KNRM, de verhalen ook ingesproken. Voor mensen die het moeilijk vinden uh, bijvoorbeeld om lange teksten te lezen. Uh, kun je ook op het knopje drukken en kun je het verhaal ook beluisteren. Dus uh, dat is misschien makkelijk voor uh, sommige mensen. En ik denk dat, ik heb het zelf ook ervaren, dat het verhaal toch... Ook wel uh, anders bij je binnenkomt als je het luistert. In plaats van als je het leest. Dus uh, ja. ik zou het zeker aanraden. Maar op standvoorthelden.nl zijn uh, alle foto's en alle verhalen dus uh, terug te vinden. Ja, en kun je het rustig zelf bekijken. Ja, dus en mensen, beluisteren. Ja, de mensen kunnen dat, en als je op boulevard loopt en je denkt van nou, deze vind ik interessant. Ja. Dan kan je even de QR-code. Ja, dan kennen. kun je de QR-code scannen. Ja. En dan kun je het verhaal dus lezen of luisteren. Want dan kom je meteen op de juiste pagina terecht. Ja. En, uh, ja, kun je met je mobieltje in je hand... eigenlijk een soort van audio-touren, kun je zelf doen. Dus ja, dat is wel leuk. ja, ja. Want ja. Ja, ik heb inderdaad ook to toeristen gezien... die ik zag ik scannen. Dus ja, heel dat, leuk. Uh, ja. <laughs> ja. Dus dat gebeurt wel. Ja, we vroegen ons van tevoren... wel af gaan mensen dat doen. Uh, ik hoop ervan wel. En ik hoop dat dan één een zo'n slogan... mensen nieuwsgierig maakt om het verhaal te ontdekken. Want dat is toch wel waar dit over gaat. En, uh, ik heb de website zelf gebouwd, dus ik zie zelf ook de resultaten... en ik zie dat ze elke dag inderdaad uh, redelijk goed gescand worden. Dus dat is leuk om allemaal mee te krijgen. Ja, dat is even een ja. sidestep, maar ben jij dan ook nog een website bouwen naast fotograaf? Ja, ik, uh, ik ben naast fotograaf communicatiespecialist. Dus ik, ben, ik uh, heb mijn eigen onderneming, Enjoys, uh, inmiddels al tien jaar... Dus ik doe ook voor veel grote bedrijven communicatieklussen. En ik kan dus inderdaad ook zelf websites bouwen. Ja, wel multitalent. Ja, ja, ja. mijn interesses zijn altijd uh, uh, heel breed geweest. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, uh, horen jullie aan mijn accent al dat ik niet hier vandaan kom. Maar sinds dat ik hier in de buurt woon, ik ben eerst in Haarlem uh, gaan wonen en daarna in Zandvoort. Um, is die fotografie, heeft een hele serieuze vlucht genomen. Heb ik zelfs een aantal jaren echt af, alleen maar van fotografie geleefd. Dus dat ging heel erg goed. Uh, toen uh, kwam corona en was ik ook blij dat ik ook uh, op mijn communicatieskills terug kon vallen. En nu maak ik een mooie combinatie. Dus uh, ik werk voor een aantal bedrijven als communicatiespecialist en ik ben fotograaf. Dus dat is hartstikke leuk en, uh, ja. en ja, bij dit soort projecten heel handig. want dan, uh, ja, kan je toch even net wat meer neerzetten dan uh, ja, als je zelf een website kan maken. Is ja, wel fijn ja, ja, ja, ja, ik ben helemaal versteld. Uh, ja, ja, ik ja. Wou, nou, dat is iemand die is heel kunstzinnig en heel erg... Dus ik verwacht dat ja, ook. de ja. kant er niet bij meteen ja, ja, ja, allebei. Ja, ja nou, heel interessant hoor. Ja. En uh, dit project, hoe lang uh, uh, zijn de foto's te zien? in het het museum de foto's en zijn, op de boulevard. Uh, ja, we hebben op 6 september de opening gehad... in het museum en 14 september aan de boulevard. En ze zijn te zien tot het einde van het jaar, tot 22 december. Dus uh, net voor de kerst. Uh, ja, dus uh, jij ja, hebt tijd genoeg. Ja, nu is het natuurlijk heel mooi weer. Dus ik zou iedereen zeggen, loop ja. uh, dit weekend even langs. Want het is heel mooi als... Uh, ik, mijn, uh, ik hou heel erg van kleurrijk werk. Dat zie je ook wel terug aan de foto's. Ja. Uh, als de zon op staat, is het echt prachtig. Dus uh, uh, tenminste vond ik zelf heel indrukwekkend. Dus uh, nou mensen, het is heel mooi weer. Ik zou zeggen ga even een rondje lopen, ja. ja, en ja wandelen even ontdekken. langs het strand en gaan kijken. En gaat dit project het is nu wel een kort dag natuurlijk, maar gaat dat een vervolg krijgen in de toekomst? Denk ik? Er natuurlijk ik zou het leuk vinden. Bij. Ja, ik zou het leuk vinden. Je weet nooit uh, hoe dat in de toekomst zichzelf gaat ontwikkelen. Ik denk dat het wel wat ik zelf heb ontdekt is dat het een mooie manier is om... Uh, door middel van kunst, hè, in mijn geval fotografie... Uh, de verhalen die ergens ja, binnen in een gebouw... In, ja, in dit geval dan een boothuis... eigenlijk blijven om die naar buiten te halen. Ja. En om, uh, hè, om de community erbij te betrekken. En Zandvoort, wij hebben geluk dat ons dorp... Weer heel veel bezocht wordt door toeristen. Dus ik denk ook dat het ook mooi is voor toeristen... om te ontdekken van, hé, hey, wat speelt hier allemaal? En we hebben nu de zand, deze zandvoort helden neergezet, ja... Uh, ik zie wel meer mogelijkheden om dat wat vaker uh, voor ons ja. dorp op deze manier te doen. Bij de KNRM zie ik ook wel mogelijkheden, maar ja, dat is altijd mijn probleem. Ik vind het veel te veel <laughs> leuk. En, uh, uh, dus ik heb altijd genoeg te doen. Stap voor stap. Uh, ja, ja, stap voor stap. Maar ik denk dat, ik denk dat het hè, wat, wat mij betreft een geslaagd project is om de belangrijke verhalen van deze mensen echt naar buiten te trekken. En daar anderen mee te inspireren. En uh, ja, dat was toch wel echt het doel van, uh, van deze tentoonstelling. Vandaar ook de naam Zandvoort te Helden. Ja. Um, het is je een beetje de KNRM hoort bij Zandvoort. En Zandvoort hoort bij de KNRM. Je kan het niet meer loszien van elkaar. Zeker niet uh, in ons dorp waar wij uh, ja. dagelijks uh, zoveel mensen ontvangen. Maar uh, voor onze eigen veiligheid uh, ben ik blij dat ze er zijn. Net als alle andere diensten. En, ja. en blijven de foto's nu... Uh, want het is natuurlijk heel erg mooi. En daar hebben ze nu een website ook van. Ja. Uh, die blijft... Waarschijnlijk wel in de lucht. Want ik kan ja, die me is het voorstellen van mezelf, dus dat, ja, ja, die blijft wel even in de lucht. Ja, ja, ja. ja, ja Ik kan me voorstellen ja. dat mensen ook, in, ook over een jaar of over twee jaar dat iets willen weten jaar. over de KNRM. En dan, ja. dan kijk je naar de website en dat geeft feitelijke informatie. Ja, maar ja. dit geeft ook een verhaal erachter. Als je vrijwilliger zou willen worden, denk je, oh, ja. zo zit het leven dan in elkaar. Ja, klopt. Ja. Nou, uh, de, ik heb het zo gedaan. Ik heb voor het eerst in mijn leven subsidie aangevraagd voor een project. Uh, ik heb drie subsidies aangevraagd en twee gekregen, waaronder ook eentje van. Uh, Gemeente Zandvoort, kleine subsidies maar hoor. Maar ik ben blij dat de werken die in het Zandvoortsmuseum hangen... Uh, die uh, heb ik dus door een sponsoring kunnen uh, bekostigen. Ja. Uh, en die krijgen alle uh, fotomodellen, zoals ik ze noem... krijgen hem later ook mee in huis. Dus dat het, dit erfgoed, zeg maar, deze verhalen ook bewaard blijven bij de mensen in Zandvoort, uh, uh, ja, waar het hoort eigenlijk. Ja, in hun eigen verhuis. Uh, uh, ja. Ja, ja, en uh, nou ja, iedereen die interesse heeft nog in de KNRM... zij hebben zelf ook een eigen website. Volgens mij kun je ja. naar knrm.nl gaan... en dan ook het station Zandvoort opzoeken. Uh, dus daar kun je ook veel informatie vinden... Uh, en dan verhuist ook nog wel het een en ander naar het boothuis. Dus ik denk dat sowieso als je iets over de en mijn Zandvoort wil weten... het boothuis sowieso altijd de locatie is om, om heel eventjes aan te kloppen... en even ja. langs te lopen. Uh, en ik zou het heel mooi vinden. Ja, deze website kan ik zelf natuurlijk wat langer in de lucht houden. Uh, als we daarna nog een vervolg hebben. Maar ja, dat moet ik zelf even uitwijzen. En, uh, ja, goed, Ik ben al heel blij en trots met eigenlijk de kans die ik van Hilly heb gekregen. Dat wil ik wel nog even benoemen. Want uh, ja, ik woon nu... Nog in drie jaar in Zandvoort, denk. Ja, bijna aan het einde van het jaar. En ik weet dat ik fotograaf ben. Ik weet dat ik hè, al heel veel voor goede doelen heb gedaan in dit geval. Hè. Veel in het buitenland, ook voor grote organisaties. Um, en dat ik heel blij ben dat iemand mij nu de kans gegeven heeft... Hè, in het dorp waar ja. je net nieuw bent... Uh, om ook iets voor een goed doel, hè, in dit geval de KNRM, te doen... In je eigen dorp. Uh, ja. En uh, zo'n kans moet je ook krijgen van mensen. Dat is ook belangrijk dat iemand uh, het in jou ziet uh, om dit te realiseren. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Uh, en ik denk dat het super mooi is uh, dat het op deze manier gelukt is. Ja, ja nou, ik denk het zelf ook. En ik denk dat het ook heel erg. Ik zeg dat het heel waardevol is als het er ook nog een tijd blijft. Ja. Want ik kan me echt goed voorstellen. Als je een open dag bij de KNRM. en mensen gaan kijken, lopen ja. in het boothuis, praten één of twee mensen. Ja. Maar als je naar deze foto's kijkt, als je dit leest dan krijg je wel echt een, een ander beeld over ja. wat het is. Want mensen denken, afgrijwilligers: ah, En uh, als je ja. goed kan zwemmen, is het wel oké. Okay. Ja, ja, en je zit lekker ja, op ja. het strand de hele dag. Je vaart met een ja. bootje, met een beetje op en neer. Ja, ja, ja een beetje ja. barbecuen. Ja, oh, ja, een het, beetje, is, ja. Nee, het is echt een ander verhaal. Ja, ja. nee, klopt. Ja, en, en, het is geen Baywatch. Nee, het is, nee, het is een echt, alles een uh, Baywatch. Ja, <laughs> ja maar ja, dat, ja. dat beeld is, is nog vaak bij mensen. Ja, klopt. Je ziet het natuurlijk alleen maar met mooi weer gezellig op het strand. En je mag niet te veel zwemmen. En daar houdt het mee op. Ja, ja, ja. Maar als je dit kijkt, dan zie je ineens... Hey, dat, dat zou mijn buurman kunnen zijn. Ja. dat zou mijn broer nou, kunnen nog, zijn. sterker nog, een van de mensen hier is zo goed als mijn buurman, kwamen we achter. Ja. Dus, uh, of een dame en de kinderen. Ja, ja, dus ja. blijkbaar worden er heel veel mensen bij mij. Maar dit is dus wat het is. Een ja, het, dorper, kan, op, ja, het ja, zijn ja. Een klein. Het is een iedereen is je buurman ja. hier. Maar uh, nee, het is inderdaad heel erg leuk. En, en de mensen die, die, die vrijwilligers zijn. Uh, ja, komen eigenlijk uit alle hoeken als je kijkt naar werk of branche. Ja, of, uh, ja dat loopt echt heel erg uiteen. Dus uh, dat is ook heel erg leuk. Dus een hele gevarieerde club uh, van mensen. Ja. Ja. Ja, is dus een variërende uh, club met een één binding en dat is dat reddingswerk op zich. Ja, ja. ja, dat zeggen ze eigenlijk ook allemaal. van, hè? Uh, We zijn allemaal anders, allemaal andere karakters. Allemaal andere leeftijd, andere levensfase. Maar er is één ding ja. wat ons bindt en dat is dit. En uh, ja, dat is eigenlijk heel mooi. Vind ik heel mooi om te ontdekken aan zo'n uh, club mensen. Ja. ja. ja. Nou, ik vind het een hele mooie, maar ook hele waardevolle tentoonstelling. Uh, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja, nou, en dan nee, ik nodig iedereen nee. uit om, uh, om te kijken of je daar gelijk in hebt. Dus uh, ja. wat je zegt, het is mooi weer. Ga ja, langs de boulevard lopen. Ja. En als u niet langs de boulevard kan lopen, uh, zandvoortsehelden.nl. Ja. U kunt u ook genieten van de tentoonstelling. En u kunt ook nog luisteren naar de verhalen in plaats van ze te lezen als u dat zou willen. Uh, Dank je wel, uh, Joyce, uh, voor jouw bijdrage vandaag. Heel erg graag gedaan. En we gaan Dank weer luisteren naar een heerlijk stukje muziek.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 Oh, God, I need these beautiful things that I've got. En dan een, een, een, een soort storm aan het einde. Ja, ja, ja, ja, van ah, en... Ja. Marja, dankjewel dat voor was, deze muziek. Weet zo'n boom. beautiful thing. Heel erg mooi. Uh, aan de telefoon hebben we, uh, ja, je gelooft het daarna niet, maar onze razende reporter uh, Carina. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hallo. Zitten jullie zit in Frankrijk? <laughs> nee, dat niet. Oh, dat wie niet? Oké. Okay. Nou ja, het weer. Het weer voelt wel Zuid-Frans aan. Ja, toch? Vind ik ook. Want je Mediterrane dagje zo. Ja, Mediterrane dagje, ja. Ja. Uh, even een vraag. Uh, ja. We hebben jou aan de telefoon en we gaan het hebben over de Wilde Noordzee. Ja. Ja. Ik heb, uh, ik heb deze week al drie keer langs de zee gelopen, omdat ik uh, zo geïnspireerd ben geraakt door die film De Wilde Noordzee, die nu draait in 160 bioscopen. Ja. En uh, ik heb de eer gehad om uh, ...de filmmaker en dus ook tegelijk regisseur en duiker Peter van Rodijnen te interviewen. En dat gaan jullie in het volgende uur horen. Maar ja. Ja, uh, het enthousiasme spat ook bij deze man van af... ...hoe hij zo graag aan de mensen wil laten zien hoe mooi de Noordzee is. Ja. En uh, ja, we lopen er natuurlijk vaker langs. Uh, we, we nemen een duik. Um, en dan zien we niks natuurlijk, want het is altijd troebel. Ja, dan zie je niet veel. En, uh, behalve dat je wat kwallen langs je been uh, soms voelt. en uh, ja, Met de klas uh, ga je vaker uh, met IVN uh, um, natuurlijk ook even vissen. En dan kijken van, hé, hey, wat halen we eigenlijk uit die Noordzee. En dan zijn de kinderen ook vaak heel erg verwonderd. Nou ja, bij het Museum kun je ook heel goed zien uh, wat er allemaal te vinden is. Um, en pas geleden ben ik met de KNRM... De zee op geweest en in uh, flinke vaartocht gemaakt met een flinke snelheid, uh, heb ik ervaren hoe het is om op de Noordzee te varen. Ja. Maar uh, dat je dan ziet uh, wat er allemaal voor prachtigs in, in die zee leeft. En uh, de Noordzee beslaat natuurlijk helemaal tot aan uh, uh, Schotland en uh, de eilanden daar. En dan helemaal door naar Noorwegen en dan de kust van, uh, van Duitsland. Dus ja, dat is natuurlijk een groot gebied. Ja, het is wel een uh, hele grote zee. Alles wat, uh, wat je ja. in de film ziet is niet per definitie... wat je hier, als je het pootje badentent uh, tegenkomt. Nee, ja. want als je de poster ziet... Ik had de poster ook ja. in het klas <laughs> laten zien. En de kinderen... Want je ziet op de poster dus dat Peter... voor de geopende bek van een uh, reuzenhaai uh, zich bevindt. Ja. Ja, daar schrokken de kinderen van. van uh, zwemmen die ook bij ons? Nou, dat zijn uh, reuzenhuizen groot als stadsbussen. En uh, dus ik heb ze kunnen geruststellen van... nou, dat is de ondiep hier. Uh, ze zwemmen echt wel heel hoog bij de wateren, bij Schotland. Uh, dat stukje Noordzee. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel bewonderenswaardig. Heel veel kinderen zeiden ook... Oh, het, lijken wel, het lijken wel dino's van de zee. Ja, ja. het heeft er echt iets prehistorisch. En het is, uh, hij zei ook, het is magisch dat je deze prachtige dieren heb kunnen zien van dichtbij. Want dat is een unicum. Dat gebeurt bijna niet. Ze laten zich bijna nooit zien. Nee, nee maar... ik, het was inderdaad ook een indrukwekkende poster. Toen ik hem zag, dacht ik... Uh, wow. Indrukwekkend, ja. ja. ja. En ik heb ook, even, uh, toch ook eventjes nagekeken, net als jouw kinderen, waar die dan echt zwom. Want ik denk, ja, hij eet volgens mij alleen maar plankton en beestjes. Ja. Maar uh, toch vond ik het... <lacht> denk, nou, wil ik niet naast uh, wakker worden of zo uh, ja, tijdens het zwemmen is zonnen. ook echt uh, de grote vriendelijke reus. ja Hij doet je echt niks. <lacht> hij ziet er best wel angst aan uit, maar hij doet je echt niks. Ja, ja grappig is nee. het wel. Nou ja, ik denk, denk, denk wel aan Jonas en de walvis. Denk, ja, je, kan er, je zou er zo in kunnen zwemmen. Uh, dat vroeg ik hem ook. Dat oh. hoor je dadelijk ook van, ja kon je er niet zo ingezogen worden. Ja. Want ja, dat beest is natuurlijk bezig... om al die plankton naar binnen te zuigen. Ja. Maar hij zegt, ja, dat had dus gekund. Ja. Uh, Oké. Okay. Nou, ik ben blij dat ik een andere carrière heb gekozen... dan filmmaker in de Noordzee. Um... Ja, nou, het zei je ook. Je hebt ook niet de makkelijkste zee uitgekozen. Toen moest je heel hard lachen. Want ja, uh, deze zee is zo... Uh, onberekenbaar qua weer. Uh, ja. hè, dan stormt het weer. Dan heb je weer hele hoge golven. Dan is het weer megatroebel... Uh, ja, je moest echt per dag bekijken. En daarom heeft hij er ook echt zes jaar over gedaan. Om deze film te maken. Dus ik kan me voorstellen dat hij best wel emotioneel is geworden. Dat zei hij ook. Toen de film eenmaal in elkaar is gezet. Uh, dat hij hem in zijn geheel kon zien. Ja, daar kreeg hij echt uh, meer aan kipvel van. Gewoon, hij moest er gewoon bijna van huilen. Zo mooi was het. Ja. Moet je nagaan, heb je het zelf allemaal gemaakt. En dan nog doet het je zoveel. En uh, als je dan kan het ook echt iedereen aanraden om deze film op groot doek te gaan bekijken. Uh, ja, dan, dan ga je vanzelf ook wel weer bewonderen... wat daar allemaal zwemt en leeft. En hij heeft ook Jacques Cousteau als inspiratiebron. Ja. En uh, een van de uitspraken van Jacques Cousteau is ook van... wil je een vis goed kunnen uh, leren kennen... Uh, en het leven eromheen... dan moet je zelf een vis worden. Dus uh, ja, ik, ik kan me wel indenken dat je op een gegeven moment kom je zo vaak op die plekken. Want hij zei ook van ja, ik ben zo vaak op een bepaalde plek geweest... om uh, bijvoorbeeld uh, iets speciaals te kunnen filmen. En iedere keer was het er weer niet. Of iedere keer was het weer niet goed. Uh, omdat het te onstuimig was. Of, ja. En toch iedere keer ga je je weer als een vis in het water begeven... om uh, onopgemerkt deze beelden te kunnen maken. Want ja, je moet de dieren natuurlijk niet laten schrikken. Nee, nee, dat zeker niet en uh, Behalve de zeehonden. Die zijn natuurlijk super nieuwsgierig. Die komen wel op je camera af. En, uh, nou goed, en, en Jacques Cousteau heeft nog eentje van... We houden van wat ons heeft verbaasd. En we beschermen wat we lief hebben. En dat is natuurlijk ook wel... Een van de doelen die Jacques Cousteau ook had. Maar ook Peter heeft. Van laten we alsjeblieft met z'n allen... Deze zee en dit leven hier... Uh, uh, gaan beschermen. Tot en met, want... ...ja, als je niet weet wat er allemaal leeft... ...dan kan je het ook niet beschermen. Dan, dan... ...ja, hij laat ook twee kanten wel zien hoor... ...in de film. Ja. Maar hij houdt het wel een beetje... ...in het midden ook, want hij wil ook mensen... ...niet afvallen, maar hij wil... ...het wel eventjes benoemen. Maar wat er helemaal niet in voorkomt... ...is eigenlijk, uh, zeg maar... ...de vervuiling... Uh, mm -hmm. ...wat plastic betreft. Ja. Dat, dat zie je niet terugkomen in de film. Uh, dat wilde ik hem eigenlijk... nog wel even vragen... Maar ik heb nu gisteren ook weer... Uh, ben ik naar Panassia in de weer gelopen. Ja, dan heb ik toch wel een, een, een tas vol met, uh, met, met troep. Uh, wat ik weer kan oprapen. En denk ik, nou mooi, dat is er alweer van het strand af. Maar dat komt wel of het wordt opgeslokt door de zee... of ja. het komt uit de zee. Uh, en verder zag het er echt super schoon uit. We hebben niet voor niks, uh, denk ik, ook die vier sterren. Um, maar ja, als iedereen toch wel af en toe even denkt van hé hey, ik neem een tasje mee en ik ruim weer wat op dan is dat maar mooi weer weg en dan uh, komt dat die zee weer niet in dat is zeker waar en als we het ook maar misschien stoppen om gewoon te laten liggen het is toch ook gewoon zo het zijn wel mensen die het er uiteindelijk neer hebben gegooid ja uh, ja en al die mensen die een sigaretje roken op het strand dan denk ik ja uh, dan loop je door de zee en dan zie je mensen op het strand lopen en dan zijn ze klaar met roken en dan gooien ze die peuk in het zand dan denk ik ja, ja en ik dacht dat het acht liter maar het is dus echt wel echt zoveel meer water... wat, het, wat één peuk vervuilt. Ja. Uh, maar goed, dat laat hij in deze film uh, niet zien. Dat was ook niet het doel. En uh, ja, ik, ik ben toch wel uh, de hele tijd ermee bezig. Ik denk, wauw. Uh, ik ga volgende week trouwens de Noordzee op. Alweer? Uh, dan hoop ik, dan hoop ik, dat, ik uh, dat ik even live kan. Ook bij jullie in de uitzending... Uh, vanaf de boot. Ik moet wel echt heel vroeg opstaan, want ik vertrek vanuit Den Helder. En het doel daarvan is dus uh, echt een flink stuk de zee op. Ja. Uh, en Met name dus de, de vogeltrek bekijken. En okay. dan uh, gaan we ook even stil liggen. En dan, als het goed is, gaan er ook dus vogels even tot rust komen op het schip. Maar uh, dus ik ga me begeven tussen allemaal vogelaars met de enorme lenzen... Ik heb maar een klein verrekijkertje. <laughs> ik ga me echt proberen zoveel mogelijk informatie bij de, bij de vogelaars weg te halen. En uh, ik hoop natuurlijk dat ik even een bruinvis kan zien of een, uh, of een zeehond. Dat is interessant. Dat hopen zij namelijk ook. Dat staat ook in de beschrijving. Uh, dus ja. Dus het is eigenlijk wel een beetje voor mij de maand van de Noordzee. Nou, dus, het klinkt heel interessant. Ja. En ik hoop dat we je volgende week dan weer een uitzending hebben natuurlijk. Uh, dat is echt het doel. Ik hoop dat er genoeg verbinding is. Maar dat lijkt me wel. En dan uh, kan ik weer even vertellen hoe het is... om uh, tussen deze mensen... die allemaal bezig zijn om, uh, hè, om deze zee te beschermen... Ja. en uh, in kaart te brengen. Want ja, onderzoek is natuurlijk ook... wat hij meteen heeft gedaan met deze film. Van uh, Bijvoorbeeld een, een rotsblok... die een hele tijd geleden... Uh, van een schip is gevallen. Daar is hij weer naartoe gegaan na zoveel jaar. Ja. En dat zit dus nu... Nou, het leek wel een, een sieradendoos die geopend werd. Uh, zoveel kleur. Echt pracht en praal. En hij zegt, nou, ik hoop dat over zoveel jaren... Ja. dat uh, op deze stenen van de, zeg maar, de windmolens... dat daar dan ook weer zoveel leven is teruggekomen. Dat hoop ik ook. En Carina, laatste vraag, want we moeten gauw naar de muziek. Uh, is, uh, waar draait de film in deze omgeving ook? Ja, ja, want uh, heel leuk natuurlijk in de koepel. Ja? Dat is natuurlijk wel heel leuk om te doen. Ja, zeker. Dan heb je meteen tweeledig. Een prachtige uh, omgetoverde gevangenis ja. tot uh, ook met name bioscoop. Maar ook uh, Pathé. Ik ben in Pathé geweest, maar ik denk de filmschuur. Het draait echt uh, in 160 bioscoop. En we hebben het Mooi. geluk dat we zoveel bioscoop in onze omgeving hebben. Zeker. Uh, dus het moet niet moeilijk zijn om deze film te zien. reserveren.